Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. President Obama noemt Steve Jobs een van de grootste Amerikaanse vernieuwers... en zegt dat de wereld met de dood van de Apple-oprichter een visionair heeft verloren. Steve Jobs overleed vannacht op 56-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek. Jobs' dood heeft ook geleid tot veel reacties uit de computer- en technologiewereld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat de impact van Jobs' bestaan... voor vele generaties voelbaar zal zijn.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 Voor de derde week op rij protesteren ze tegen het redden van de banken in 2008. Daardoor maakten die banken forse winsten. Maar tegelijkertijd zijn veel Amerikanen er werkloos doorgeraakt of niet langer zeker van hun baan. In New York verzamelden zich gisteren minstens 5000 demonstranten met spandoeken en protestborden. Dat betekent een ruime verdubbeling van het aantal mensen ten opzichte van het afgelopen weekend. De universiteit van Harvard is niet langer wereld's beste. Na acht jaar is de instelling gezakt naar een tweede plaats... op de ranglijst van Times Higher Education. Dat Britse blad stelt jaarlijks de lijst met 400 beste universiteiten samen. Dat gebeurt aan de hand van 13 criteria, waaronder hoeveelheid onderzoek... lesomgeving en internationale samenstelling. De tweede plaats op de lijst van dit jaar deelt Harvard met Stanford University. Op de eerste plaats staat nu het California Institute of Technology in Pasadena... Van de Nederlandse universiteiten staat die van Utrecht als hoogste in de lijst... op plaats 68, gevolgd door Wageningen op 75 en Leiden op 79. Het weer bewolkt, vanuit het noordwesten gaat het regenen. In de ochtend blijft het regenen en hard waaien. En smiddags zijn er mogelijk wat opklaringen. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De Nacht Klinkt Anders Met Roel Koeners Ik heb jou voor de eerste keer gezien En ik weet niet wat je dacht toen jij mij zag het maakt ook niet veel uit, het is al laat Maar ik wou dat ik bij jou kon zijn Ik wou dat ik bij jou kon zijn vanavond. En het was misschien niet meer dan één moment heb ik gezien wat er niet was? Toch voelt de weg naar huis nu onbestemd, want ik wou dat ik bij jou kon zijn. Ik wou dat ik bij jou kon zijn vanaf en ik wou dat. Ik kon zeggen wat ik voel. Ik zei zoals gewoonlijk wat ik dacht. En ik doe meestal alsof het mij niets doet. Maar ik wou dat ik bij jou kon zijn. Ik wou dat ik bij jou kon zijn vannacht. En ik zie jou voor mijn ogen in de mist. Ik ben op weg naar huis en het wordt al licht. Laat deze stad nu achter waar ik was, maar als ik, als ik jou weer zie, zal ik zeggen wat ik dacht. Come oh. Uur geleden ook al live kunnen horen hier op deze zender. Stef Bos namelijk en hij was daar te gast in Met het Oog op Morgen, de muzikale gast. en De opname van Stef Bos in Met het Oog op Morgen zullen in de loop van de dag uh, te beluisteren zijn op de website van Met het Oog op Morgen. En natuurlijk, nu al als uh, onderdeel van de uitzending gemist waar je dan de complete uitzending van uh, met het ook op morgen kunt beluisteren via de Radio Insight. Uh, Stef Bos, dus nieuw materiaal. Zoals ik al zei, dit is te vinden op de cd Minder Meer en dat heet het Nachtlied. En vanavond treedt Stef Bos op in het Koningstheater in Den Bosch. En morgenavond is hij te vinden in Oosterhout. Theater de Bussel, daar zal hij dan verschijnen. En daarmee is het nog niet afgelopen. Daar het gaat om de optredens van Stef Bos dit weekend. Want hij is zaterdagavond in de Schouwburg, het park in Hoorn, Noord-Holland. En in Leiden is hij dan zondag aanwezig in de Leidse Schouwburg. En radiooptredens, die heeft hij ook nog voorlopig... zo is hij 29 oktober te gasten in het radio 2-programma 'Spekers met Koppen. Stef Bos. Dit uur, het leukste uit 'Spekers met Koppen... van afgelopen zaterdag over ongeveer een half uurtje. Maar eerst een gastoptreden. Een gastoptreden in het ochtendprogramma van Giel. Daar was Whalen aanwezig om zijn... ...allernieuwste single te presenteren. Nou, ja, die hadden dus uh, moeten hebben. Dan krijg je ineens uh, even iets anders uh, op een of andere vreemde manier. Want dat komt dadelijk aan bod. Waylon ga ik nog een keer opnieuw uh, programmeren, zoals dat heet. Ja, als je zo'n mooie aankondiging maakt, dan moet je ook meteen komen. Dan is het heel vreemd als je ineens even iets uh, heel anders uh, krijgt uh, van... De man, nog niet eens van de man ook nog tot daar aan toe. Goed, hier is hij dan. Wayland, zoals hij de afgelopen week te gast was in het ochtendprogramma van Giel Beelen. Met zijn nieuwe single die hij daar kan voorstellen, de Escapist.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 De Escapist in de live versie zoals die vorige week te horen was in het ochtendprogramma van Giel. Deze band was Blue Lands. Noah and the Whale. De nieuwe single is dit. Waiting for a chance to come. Well, I'm just waiting for my chance to come. Just a silhouette against a rising sun Watch the water, watch the sky Count the days as they go by I'm just waiting for my chance to come Well, it takes real guts to be alone Going head to head with a great unknown But there is no sweeter sound On the King's Road I'm bound Than just waiting for your chance to come Cause it's hard to feel of My eyes, it's all I see Among the canyons and the stars You're the guide inside my heart I'm just waiting for my chance to come And you're just looking for a way out of here You're a way to see this old life all disappear Take a gamble on your heart It'll lead you through the dark You're just waiting for your chance to come Cause it's hard to feel De heren maken er wel werk van als ze optreden... want je ziet ze strak in het pak op het podium staan. Dat heeft toch wel wat. Dat heeft een enige kastje, inderdaad. En als ze een half uur, drie kwartier bezig zijn... dan wil onder de hitte van de lampen, de spotlights... het klopbeertje nog wel eens uitgaan. Je hoort in ieder geval Noah and the Whale... de nieuwe single van deze groep uit Londen... onder de titel Waiting for a Chance to Come... Nou, en zaterdagavond uh, moet het gaan gebeuren. Dan kunnen we genieten van een echte sterrenregen. De zogenaamde draconidenzwerm. Die uh, laat zich dan van de beste kant zien. Gebeurt niet elk jaar, maar uh, dit jaar is het heel bijzonder... omdat de aarde door een hele grote stofwolk zal gaan van deze draconidenzwerm. Alleen, ik heb heel slecht nieuws voor degenen die dit bijzondere natuurverschijnsel zouden willen gaan bekijken. Zoals het weersverricht uitzicht er nu uitzien, zal het overal in het hele land zwaar bewolkt zijn. niet alleen dat, er zal geen sterrenregen zijn, maar gewone regen op dat tijdstip. Het is dus daar waar het gaat: dat waiting for a star to fall. Kan je wegen tot je een ons weegt. Wachten tot je dan ons weegt. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat, uh, als er in de nachtelijke uren iets bijzonders uh, te zien is aan uh, de sterrenhemel, dat uh, de lol verpest wordt door een dik wolkendek. En het uh, dik wolkendek dat zal aanstaande zaterdag ook aanwezig zijn als de Draconidenzwerm uh, de aarde uh, beheerst. En wij zullen er hier in Nederland uh, weinig of zo goed niks van kunnen zien. Maar ja, je weet nooit, wie weet, uh, klaart de hemel dan wel uh, plotseling op. Wat ik toevallig, ja, nu ik het er toch over heb... dat, ik, uh, dat had ik toevallig toen ik in uh, 1999 in uh, het noorden van Frankrijk was... om daar te gaan kijken naar de totale zonsverduistering. Die dag die begon met uh, zware bewolking. En toen had ik ook zoiets van, nou, nou zal je dat een keer, een keer in je leven meemaken... en dan is het ook nog zwaar bewolkt. Maar uh, toen gebeurde het wonder. Zo'n tien minuten voordat die totale zonsverduistering plaatsvond... toen, toen klaarde de hemel ineens op... Ik was in het noorden van Frankrijk in Thionville. En andere mensen die op die camping waren, waar ik ook was... die gingen toen uh, naar de grote stad om met festijn mee te maken naar Metz. En die hebben dus inderdaad daar in de stromende regen gestaan. Maar ik heb het dus meegemaakt, die totale zonsverduistering destijds in 1999. <laughs> Spendo Ballet. Nou, die kunnen ook hun zakken goed vullen, want hun song True is een van de meest gedraaide platen van de afgelopen jaren geweest. En daarvoor hebben ze een award gekregen. Nou, het kan niet op, zou ik zeggen... Een award. Ja, het kan gebeuren. Het is uh, voor deze Engelse bands, namelijk in, uh, in Amerika, gebeurd dat ze een uh, award hebben gehad. De mannen van uh, Spendo Berry met uh, Gary Kempf als componist. Want uh, wat is gebleken de afgelopen jaren, sinds 1983, is in Amerika op uh, over alle radiostations dan uh, berekend de plaat toe, maar liefst hou je vast. 4 miljoen keer gedraaid. Nou, en als je dat uh, achter elkaar zou doen... als je Toe van uh, Spendo Belly achter elkaar... Uh, dus 4 miljoen keer zou spelen... dan kom je op een totaal van 22 jaar. <laughs> nou, en omdat... Uh, dat gehaald hebben heeft Gary Kemp en Spendo Ballet die hebben een award gekregen van uh, de BMI en dat is een Amerikaanse organisatie, de Broadcast Music Incorporated. Wij zijn toegekomen hier in de nacht. Klinkt anders aan het leukste uit met koppen van afgelopen zaterdag. Je hoort zo dadelijk de columns van uh, Wim Daniels en Jochen Otten. Het cabaretfragmenten en een optreden van Veldhuis en Kemper. Maar voordat je de stem van Jochem Otten hoort... laat ik je nog even luisteren naar een nieuwe track van het jongste album... Victoria van Maria Mena. life tried to imagine how i'd feel if i was thrown into the public eye before my wounds had healed the way you flashed us with your scars and told about your rules like we were students in your how to be dramatic little school now i can understand how after After all that you've been through, you'd lock yourself inside waiting for us to come and rescue you. But what I can't fathom is while imprisoned and yourself, you wouldn't ever take a look around. Just blame everyone else. they wouldn't meet you there. Your lover fears your reactions, he's like a puppy on a leash. He doesn't tread outside your boundaries without saying please. Now I can understand how you'd be scared to trust again, seeing how fame would be a magnet for attention-seeking friends. But what I can't fathom is friends lie to keep you calm you wouldn't ever ask yourself who they got that idea for. Dominating waste, my overwhelming fear of conflict feeds. But I learn not to get involved by admitting more about myself. Takes one to know and honey, trust me, take a look inside yourself. Weer deze week. Echt fijn. Ik zat lekker op ons balkonnetje te eten in het zonnetje. En mijn vriendin zegt ineens: uh, Liefje, hoe denk je erover als wij een kindje nemen? Ik zeg: Liefje, nou, we kennen elkaar nou 14 jaar. Uh, laten we geen overhaaste beslissingen nemen. <lacht> een kind is voor mij toch wel de enige seksuele overdraagbare aandoening die je zelf aan kunt doen. Uh, uh, maar mijn vriendin zegt: van uh, Liefje, ik wil wel heel graag een kind. En uh, ik moet je steekje zeggen, ik ben ook uh, gestopt met de pil. En ik denk meteen: Oh, hoe ga ik dit oplossen? Ze dus is gewoon gestopt met de pil. Ik denk ja, ik kan natuurlijk voortaan klaarkomen op haar buik. Of uh, naast haar op het matras. Of aan de andere kant van de stad, daar heb ik iemand leren kennen. <tied> En, uh, gewoon een, een vrouw die ik ook heel erg leuk vind. Uh, wat wel een probleem is, want ze is 25. En een jongere vriendin nemen, dat weet ik zelf ook wel. Daar is problemen opzoeken. Uh, als je zelf 38 bent en uh, zij is 25. Dat leeftijdsverschil is gewoon een probleem. Uh, uh, immers, uh, ja, een jongere vrouw die heeft uh, weinig gezien van de wereld. En daardoor denkt zij vrij ongecompliceerd. Haar buik is nogal strak. Haar billen en haar borsten hangen nog niet. Ik... Ik weet nou zelf even niet meer precies uh, wat het probleem ook alweer was. <tied> um, maar um, e e wat ik wil zeggen, liefje, is als we een kind krijgen, dan is mijn leven voorbij. E enig idee wat dat betekent. Maximaal drie uur slapen, huilbuien, zelfkwelling. Wat heeft het voor zin om onze middelmatigheid door te geven aan een ander middelmatig mens? Je bent gewoon verliefd op het idee van zwangerschap. Maar verliefdheid gaat over. En daar is toch tenslotte bij ons ook over gegaan. Het leven doorgeven aan een kind is geen sprookje. Als wij een kind krijgen, is het enige sprookjezachtige aan ons kind... dat het waarschijnlijk een stiefmoeder krijgt. Ja. Weet je uh, hoe duur kinderopvang is? Hebben we over een paar weken uh, nog wel werk? De recessie, denk aan de financiële problemen. Liefje, denk aan je moeder, aan haar wijsheid. Die zelf ook altijd heeft geroepen, had ik maar nooit kinderen gekregen. Ja. Ik, ik denk, hoe maak ik haar duidelijk dat ik geen kind wil? Net, uh, toen kreeg ik een briljant idee, maar echt een briljant idee. Ik, ik, ik zeg, liefje, zullen we eens even vooruitblikken op de bevalling? Oh, he? <lacht> Heb je daar al over nagedacht? He, wat ik zelf wel heel leuk vind uh, aan, aan haar bevalling... dat er een keer iets gebeurt in haar leven waar ik dan niet bij hoef te helpen. Dat lijkt me wel uh, leuk. Maar, maar ik zeg, liefje, een bevalling is niet zomaar iets. Snap je, dat wordt vaak heel romantisch gedaan over de baarmoeder. He, maar het is gewoon een dikke spier. En een dikke spier die kan verzuren. Even technisch gesproken. Als dat gat beneden te klein blijft... dan kun jij gaan kiezen tussen een keizersnee... de vacuumpomp of een kniptang. Ja, en, en een snee in je buik, dat doe jij niet... want je bent heel erg gehecht aan je naveltruitjes. En die, die, die vacuumpomp dat is gewoon een heel eng ding... want dan komt er een kind uit met een peerhoofd. En uit, uit, uiteindelijk valt jouw keuze gewoon op de kniptang. En je weet hoe het gesteld is met de zorg in Nederland. Dan komt er gewoon een gozer binnen van 21 jaar hooguit... met een kniptang in zijn hand. En dat is niet bepaald de verlosser zelf. Dat jij denkt, hé, hey, kijk eens een beetje uit met die kniptanken. Ga je een beetje uitkijken, dat je niet dat aan mijn haalt. openhaalt. En dan zegt hij, mevrouw, rustig, maak je zich geen zorgen. We knippen langsaf. We knippen gewoon in het been. Dat jij denkt, oh, bedankt. Oh, je knipt gewoon in mijn been. Oh, bedankt, jongen. Hey, als ik ooit nog iets terug kan doen, dan, dan moet je maar even bellen. Als je met een verhuizing zit of zo. En dan zet hij echt een behoorlijk enthousiaste knip... dat wij denken van, shee, daar krijgt hij studiepunten voor. Dat, dat wij echt denken van, nou, hij zit op de kappersopleiding. Dat wij ook aan hem vragen van, kun je meteen even de heg meenemen? Hey, li liefje, dan is op een gegeven moment de verdoving uitgewerkt... en jij kunt niet meer staan, je kunt niet meer zitten, je kunt niet meer lopen. Dan gaan de mensen aan jou vragen, hoe was de bevalling? Wat kun jij dan zeggen? Ja, bevalling, ja, ja, leuk joh. Breek je dag een beetje. Waarop mijn vriendin zegt, oh ja, nou ja, misschien, uh, als ik het allemaal zo hoor... Uh, moeten we het dan nog misschien even uitstellen. Ik zeg wat jij wil, liefje, Wat jij wil. Echt, serieus. Zomaar ineens, één ogenblik, niet eens een seconde. Zomaar ineens, en toen wist ik nooit meer alleen. De kans op een achtte ik altijd heel klein. Maar als ik naar haar kijk, moet dit echt wel zoiets zijn. Hoe kan dat nou, dat zoiets zomaar vanzelf gaat? Hoe kan dat nou, dat ze daar zomaar ineens weer staat? Ik kan het haast niet geloven, kan iemand mij nu beloven? Dat ze niet zomaar ineens weer gaat, zomaar. Alles leek afgerond en alles was hier klaar. Totdat ik keek hoe ik nooit keek, toen stond ze daar. Zo ver weg en zo dichtbij de leukste vrouw. Schrik maar niet, mijn liefste lief. Nee, schrik maar niet, mijn liefste lief. Want ik heb het over jou. Zoiets zomaar vertellen gaat. Hoe kan dat nou? Dat ze daar zomaar ineens weer staan. Ik kan het haast niet geloven. Kan iemand mij nu beloven? Dat ze niet zomaar ineens weer gaat. Zomaar ineens. Deze week is een 26-jarige man in Amerika gearresteerd tegen het beramen van terroristische aanslagen met behulp van modelvliegtuigen. Ook dit is echt waar. De verdachte was een plan met explosieve beladen modelvliegtuigen, het Pentagon, het Capitool in Washington te laten binnenvliegen. De plannen waren in een zeer verge voor het stadium. De wereld stond erop op scherp, maar na afgelopen week reist een belangrijke vraag. Moet ook Nederland met grote vrezen gaan vrezen voor modelvliegtuigen? Aan tafel is aangeschoven de voorzitter van de modelvliegtuigvereniging De Kleine Propeller. Dat is Ruud van Empel. Hoi. En model vliegtuigkenner Dirk Schouten. Hoi. Meneer Schouten, ik begin bij u. Model vliegtuigkenner, wat is er aan de hand? Uh, ja, wat is er aan de hand? Je moet je voorstellen. Er is een nieuwe collectie uit. Die moet aan de man gebracht worden. Dit seizoen veel sobere kleurstellingen, veel bruintinten, heel veel ecru. Sorry, u bent uh, we hebben even kwijt. Uh, waar heeft u het over? De wintercollectie. Ja, maar u bent uh, model vliegtuigkenner toch? Oh, wat stom zeg. Nee, dat is een beetje verkeerd op de mail gekomen, denk ik. Ik ben model slash vliegtuigkenner. Dus... U bent geen model vliegtuigkenner? Nee, nee, nee, nee. Ik ben wel vliegtuigkenner. Of ja, kenner, kenner. Ik heb wel eens zo'n pleziervlucht uh, gemaakt boven Texel. Dus in die zin kan ik er wel over meepraten. Maar in de weekenden loop ik modeshows. Dus uh, vandaar, model slash vliegtuigkenner. Nou, dat is lekker dan. Ik kijk even naar de redactie, dankjewel. Ja, ja. ja, ik vond het ook al raar hoor. Ik vond het sowieso al raar dat hier binnen geen catwalk stond. En uh, ja. jullie zaten, ja, zaten te praten aan een tafel, zonder muziek en alles. Dus... Ja, daar komt, we hadden ook een totaal ander iemand verwacht. Dus even schakelen voor mij ja. ook nu. Ja, ik had ook iets anders verwacht. Moet je eens kijken hier. Dat is allemaal Mart Visser. Allemaal Mart Visser. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel vervelend. Ja. Maar... Kijk eens hier onder, Dolf. Kijk nou, eens. Okay, allemaal maar Maar Lies Dekkers. Ja. Ik zit hier ook voor Jan Dolf, uh, Dollof. Dus, uh... Ja, nu wel. Um, het spijt me enorm voor het misverstand, uh, meneer Ja, Ol. Het spijt mij ook voor het misverstand. Okay. Het, is, het is 30 graden buiten. Ja. Dan zit ik hier in de wintercollectie van Mart Visser en Marlies Dekkers. Is ook warm. Ja. Voor de radio. Okay. Ik, vond het al, ik, vond het al, ik vond het al heel raar, dol. Na het gesprek maken we het goed met u, meneer Schouten. Ik Moi. ga naar uw buurman, Ruud van Empel. Mart Visser. Sorry? Ja, dan noem ik de naam nog maar een keer: Mart Visser en Marlies Dekkers. Al oh. zit ik me hier helemaal voor niks kapot te dus weten. Wintercollectie Mart Vissen, Schapenwolle gewatteerde broek. Oké, okay, nou nogmaals excuses, uh, dank voor uw komst. Marlies Dekkers, thermostrings. Ik wil er even niet aan denken. Meneer Van Empel, voorzitter van de modelvliegtuigvereniging De Kleine Propeller. We hebben niet veel tijd meer, een beetje haast nu, vanwege de verwarring die ontstond. Uh, to the point, uh, u heeft een modelvliegtuigje bij u kan er een aanslag mee worden gepleegd. Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik wil heel graag demonstreren hoe kinderlijk simpel een aanslag... door middel van een modelvliegtuig gepleegd kan worden. En niet alleen in Amerika, ook in Nederland. Dus ook hier in de Florin. Ik zeg zeggen, ga u gang. Oké, okay, ik ben klaar, neem ik aan, want ik heb om twee uur een modishow in Boekel. <lacht> Blijf nog even zitten, dan krijgt u zo wat te goedbon, een bosje bloemen, flesje wijn, allemaal klaar. Ja, oké. Okay. Nou, dan moet ik heel even dan, dan moet ik naar Boekel. Oké, okay, meneer Van Empel. Ja, ja ik uh, zet het vliegtuigje even hier op tafel. Heel Kijk, graag. u ziet het? Uh, uh, ik heb uh, even voor de demonstratie een bommetje heb ik eronder gehangen. Ja, bommetje. Geen fosfor, geen zoutzuur, dat soort ellende. Maar gewoon verf zit erin. Ik heb er verf in gedaan. En ik ga een klein stukje vliegen door de in. Dit is het besturingskastje en zo zet ik hem aan. Let op. Kijk, daar gaat hij. En ja. de propeller draait. Ja, daar gaat hij. Kijk, kijk, en dan gaan we nou een klein stukje... Oh, kijk nou! Daar hij gaat vliegt... Ja. Oh, hij gaat de dus zaal in. Het vliegtuig gaat nu de zaal in. nu vliegt hij boven, boven de, mensen. de mensen. Ja, ik zie kijk. het, ja. En nou laat ik hem weer terugkomen. Ja, kom er maar in. Ja, kom maar terug. En het vliegt weer terug. Ja. Het hangt nu eigenlijk, nou ja, het hangt nu precies boven meneer Schouten. Boven hey. meneer Schouten. Nou, moet dat ding hier boven mij. Hey. Kijk, en nu kan ik dus op mijn dode akkertje mikken. Hey. Dit is mijn target. U ziet het rode puntje okay. op het hoofd van meneer Schouten. Ja. Ja. En als ik nou op deze knop druk, ja. let op. Ai, <lacht> mijn broek. Mijn derde broek. Dat was mijn broek. En zo laat ik het vliegtuigje landen. Wat is een man? En zo zet ik hem... Uit. Kijk, de zo hele achterkant dat... van een Spencerman ik moet nog naar Boekel, lul! Ja. En kijk eens wat voor paniek we ja. eigenlijk ja, hebben geschreven dit vliegtuigje. En we waren, het waren eigenlijk allemaal simpele verfbonnen, ja. Nou hoop gaan? ik dat je het over waterverf hebt, vriend, want ik moet over twee uurtjes in Boekel lopen. Maar goed, in werkelijkheid zijn er natuurlijk exclusieve in plaats van onverdunde olieverf. Ja. olieverf. Ja. Heeft er iemand ons heeft er iemand onze gehad? Mijn schapenwolder Spencer? Ik ga afronden. Laten we hopen Jongens. dat Nederland zo ramp bespaard blijft Wolf in de toekomst. En action M Heeft er iemand Vanis Oxy Action? Men is gehouden, kijkers. kijk eens. Oxy en Vexy Vanish. Ja. Oxy Foxy Fixie. Wat u wil. Vanish. U krijgt een boekenbon en een grote bos bloemen. Ik hoef geen boekenbon, ik hoef geen bloemen. Ik moet Oxy Foxy Vaxi Vanish. Ja. Of Vaxi Oxy, oxy foxy. Wat u wil, noem de namen, anders nog maar een keer men is gouten. Ja, Oxy Foxy Vanish. Nee, vexy, ik bedoel vanish. die andere namen. Oh, Mart Visser en Marlies Dekkers. Wintercollectie. Dank u wel. All Say life Will beat you down and Break your heart Steal your crown So I've started out For God knows where I guess I'll know When I get there Around the clouds What goes up Must come down De Griekse filosoof Aristoteles is geboren in het jaar 384 voor Christus. Maar dat gaat mogelijk veranderen. Er is steeds meer verzet tegen de benamingen voor Christus en na Christus. Journalisten van de BBC hebben deze week het advies gekregen... om voortaan een godsdienstig, neutraal alternatief te gebruiken. De Engelse publieke omroep zegt dat ze hecht aan onpartijdigheid... en dat het niet gepast is aanduidingen te bezigen... die niet-christenen voor het hoofd kunnen stoten. Eerder deze maand kondigde de Australische overheid aan dat ze de termen voor Christus en na Christus om dezelfde reden wil gaan verbieden in het onderwijs. Wat vind ik daar nu van? Ikzelf ben geboren na de oprichting van de Consumentenbond en voor de introductie van de anticonceptiepil. Met dat laatste heb ik geluk gehad, want anders was ik misschien niet eens geweest. In mijn jonge jaren ben ik opgevoed als een ware christen. Dat woord christen betekent gezalfde en die betekenis werd thuis nogal letterlijk genomen. Bij elk wondje dat dreigde te gaan ontsteken of bij elke splinter in mijn vinger kwam mijn moeder altijd direct met treksalf op te proppen. Die zalf gold thuis als een wondermiddel. Ik hing tot mijn tiende jaar zo ongeveer van trekzalf aan elkaar. Je kon het op een gegeven moment ook permanent aan mij ruiken. Van andere kinderen kreeg ik daarom de bijnaam de getreksalfde. Dat is... Dat is weliswaar niet helemaal vergelijkbaar met een gewone gezalf, maar ik kwam toch aardig in de buurt. Ik wil er maar mee zeggen dat ik in ieder geval echt heel christelijk ben opgevoed. Desondanks heb ik nooit een zuiver beeld van Christus kunnen krijgen. Dat komt weer omdat ik een tante had die Mina heette. Mijn oom die met die tante getrouwd was, zei vaak, Jezus, Mina tegen haar. Als ze een ongepaste opmerking maakte wat nogal vaak gebeurde. Jezus, Mina, hou je mond dat toch eens, zei je dan omdat ik op school intussen geleerd had dat Christus voluit Jezus Christus heette... ...ging ik, door wat mijn oom altijd zei, denken dat mijn tante Mina de zus van Christus was. Dat kwam het aanzien van mijn godsbeeld niet bepaald ten goede. Bovendien vertelde de pastoor vroeger op school tijdens de godsdiensttest ...dat de heilige geest de vader van Christus was. En de definitie die de pastoor van de heilige geest gaf luidde... ...een in een mensengedaante zichtbaar gedacht onstoffelijk wezen. Daar kon ik me toen helemaal niks bij voorstellen. Pas een paar jaar geleden zag ik voor het eerst iemand die aan de definitie van de pastoor voldeed. Dat was toen Johan Derksen op de tv begon te verschijnen. Ook dat heeft de status van mijn godsbeeld geen goed gedaan. Daar kwam er nog bij dat diezelfde pastoor vroeger, als ik op zondag naar de kerk ging, een hostie op mijn tong legde en daarbij de woorden sprak, dit is het lichaam van Christus. Maar de smaak van het lichaam kon mij niet erg bekoren. Het zat ergens tussen de smaak van pap en stoofperen in... met daarbij ook nog een geur die me een beetje deed denken aan de kleine ribbeltjes die ik af en toe uit de randen van mijn buiknavel peuterde. Maar dan moest ik niet ergens een wondje hebben... want dan overheerste ook bij het eten van een hossie toch altijd weer de geur van trek zelf. Ik bedoel met het alles te zeggen dat er ook veel andere dingen meespelen... als het gaat om het beoordelen van, van op zich onschuldige termen als voor-christus en na-christus. Maar als ik al voor de afschaffing van die termen zou zijn. dan komt het toch vooral doordat een paar jaar geleden het onderzoek is gebleken. dat Christus zelf niet in het jaar 0 of het jaar 1 is geboren. maar vier jaar voor Christus. Dat is, dat is wel curieus. Christus is geboren vier jaar voor Christus. Ik zelf blijf daardoor nog altijd iemand die geboren is voor de introductie van de anticonceptiepil. maar het komt de houdbaarheid van de aanduidingen voor Christus en na Christus toch niet echt ten goede. Maar om ze nou in de band te doen, dan kun je net zo goed meteen ook treksalf uit de handel nemen. En wie is daar nou bij gebaat? Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas. Jezus rookte nog sigaret.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 een wijntje zonder flauwe kul. Zoals Jezus donk in het wijnjaar nul. En dan bracht hij daar alleen een lekker stukje droogbrood bij. Zo. Zo, en nu hoorde het wijnjaar nul van Verkoten en de B. En dat werd afgegaan door de column van Wim Daniels, waar ook nog even Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly. En het optreden van Veldhuis en Kemper. Van afgelopen zaterdag. Een spijkers met koppen met een liedje Zoma, in, in eens. En Veldhuis en Kemper, wil je ze gaan bekijken, dat kan. Ze zijn uh, morgenavond en overmorgen te zien in het Zaantheater in Zaandam. En het leukste. Uit Spijkers met Koppen, dat begon met de kolom van Jochen Otten. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. Nieuwe aflevering van Spijkers met Koppen. En de muzikale gast dan. Een bent die al heel lang bestaat. De bezetting heeft nogal wat wijzigingen gehad de afgelopen jaren. Maar het ontscherpezeel zit er nog steeds bij Kajak. De Mannen van Kayak dus zijn aanstaande zaterdagmiddag tussen 12 en 2 gast in Spijks met Koppen. En wat je nu hoorde, dat kwam uit 1978 kayak. En Winning Ways, de titel van hun song. Nog één voor dat je dooralt meeget met het laatste nieuws. En die komt van Raccoon. En daarna het laatste stuur van Spijkers met, uh, met Koppen. She walks in and says, Come on, let's heaven. De nacht klinkt anders natuurlijk. Springs out the worst.